Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Zelfstraffige geëist in klimop bouwfraudezaak. COA-voorzitter Al Bayrak op non-actief gesteld. En Israël bouwt 1100 nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem. Het Openbaar Ministerie heeft in het grote vastgoedfraudeproces straffen geëist tot zeven jaar. De hoogste straf is geëist tegen oud-directeur Van Vlijmen van het Bouwfonds. Zijn collega's, Lambert en Aks tegen, moeten, wat het OM betreft, vijf en vier jaar de cel in. Oud-directeur Frenken van het Philips Pensioenfonds hoorde vijf jaar tegen zich eisen. De bij elkaar elf verdachten staan terecht voor onder meer verduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. De zogeheten klimopzaak draaide rond het Philips Pensioenfonds en de Rabo Vastgoedgroep, het voormalige bouwfonds. Vastgoedondernemers kochten panden voor een lage prijs... en verkochten die tegen een veel te hoge prijs aan pensioenfondsen. Het verschil werd in eigen zak gestoken. Zo zou voor 200 miljoen euro zijn verduisterd. De bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... Noorten al is op non-actief gesteld. Dat heeft de Raad van Toezicht besloten... in overleg met verantwoordelijk minister Leers. Op personeelsbijeenkomst is meegedeeld dat al verkeerde informatie heeft aangeleverd over haar inkomen... De topvrouw van het COA ligt sinds enige tijd onder vuur. Via de NOS kwam naar buiten dat de bedrijfscultuur in de top van het COA ernstig is voor ziekt. Veel hoge ambtenaren gaven aan moeite te hebben met haar stijl van leidinggeven. Ook werd er te gemakkelijk geld uitgegeven. Zo wilde al een duurdere dienstauto dan was toegestaan en verdiende ze meer dan de en de norm. Minister Leers kondigde vorige week een onderzoek aan naar de COA-topvrouw. De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft de huizenmarkt niet uit het slop kunnen halen. Dat zegt onder meer de hypotheekshop, branchevereniging VBO Makelaar, de vereniging Eigen Huis en ING. Volgens die organisaties heeft de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent maar heel kort effect gehad. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt van een sympathieke maatregel, maar een die te bescheiden is om het verschil te maken. De sombere economische berichten maken potentiële kopers onzeker en dus afwachtend. Bovendien hanteren banken sinds augustus strengere regels bij het verstrekken van hypotheken. Ook dat remt de woningmarkt. De aangekondigde bezuiniging op de huisartsen kost meer dan ze opleveren. Dat schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging aan minister Schippers. Volgens de LHV komt de bezuiniging van 132 miljoen neer op 20.000 euro per huisarts. Dat zijn ongeveer de loonkosten voor een halve medewerker. Met minder personeel zullen meer patiënten naar het ziekenhuis moeten worden doorgestuurd, voorspellen de huisartsen. In de reactie zegt minister Schippers dat de huisartsen hun budget de afgelopen jaren hebben overschreden. Dat halen we terug, anders wordt uiteindelijk voor iedereen de zorgpremie hoger. aldus minister Schippers. Israël heeft de bouwgoed gekeurd van 1100 huizen in Oost-Jeruzalem. De aankondiging komt een paar dagen na de Palestijnse aanvraag voor een volwaardig lidmaatschap van de VN. Het bouwplan zal naar verwachting de spanning tussen Israël en de Palestijnen verder doen oplopen. De huizen in de wijk Gilo zijn onder meer bedoeld voor jongeren. In de afgelopen twee jaar heeft Israël al toestemming gegeven voor de bouw van 3000 woningen in die wijk. In het gebied dat in 1967 veroverd werd. De bouw van woningen voor kolonisten stuit steeds op afkeuring door Amerika en de Verenigde Naties. President Obama zei vorig jaar nog dat deze bouwplannen Israël niet veiliger maken en het vredesproces bemoeilijken. In Jemen is een mislukte aanslag gepleegd op de minister van Defensie. Volgens een veiligheidsfunctionaris reed een auto geladen met explosieven in op de voorste auto in het convoy van minister Ali. Maar die zat in de tweede auto van het convoy. Drie militairen zijn gedood, al dus de functionaris. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. In Jemen woedt een gewelddadige strijd tussen voor- en tegenstanders van de vrijdag teruggekeerde president Saleh. Groepen die banden hebben met Al-Qaeda maken gebruik van het machtsvacuüm dat daardoor is ontstaan. Defensie gaat de radarsystemen op vier marinevergatten geschikt maken voor het raketschild van de NAVO, dat schrijft minister Hille aan de Tweede Kamer. De radarsystemen worden zodanig verbeterd dat ze vijandelijke raketten eerder kunnen opmerken en volgen. De NAVO wil met het schild Europa beschermen tegen raketaanvallen van landen als Iran. De modernisering van de radars wordt gedaan door een Nederlands bedrijf en kost ongeveer 250 miljoen euro. Volgens minister Hille heeft Defensie daar, ondanks de bezuinigingen, geld voor. De verwarde man die donderdag in Den Haag door de politie werd neergeschoten... is overleden als gevolg van de schotwond. De man stond op de Grote Markt met een mes te zwaaien. De politiekogel raakte een slagader in zijn been. Sectie van het Nederlands Forensisch Instituut heeft dat uitgewezen. En dat het bloedverlies hem fataal werd. Een agent schoot de 34-jarige hagenaar neer toen hij zich weigerde over te geven. Daarna stak de man zichzelf nog in de nek. Onderzoek door de recherche moet uitwijzen of de politie de man terecht neerschoot. Het weer vanavond klaart het flink op. Vannacht kans op mist. Morgen overdag, als de mist is opgetrokken, volop zon. De maximaal loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Ook na morgen zonnig en warm. AWB Verkeersinformatie. Er staat iets meer dan 100 kilometer file. betekent dat de spits normaal verloopt. De meeste files staan richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Op de A4 is het behoorlijk druk van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Wouderijn-Dijk, 7 kilometer. Verder op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, 6 kilometer. Tussen Beverwijk en Akersloot. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Rozenburg. De linkerrijstrook is daar dicht, de file is 2 kilometer. En op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht een file van 5 kilometer tussen de aansluiting met de A16 en de aansluiting met de A15. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verhuist. Bij de ASM Bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 8 over 5, goedemiddag, beschouwd met muisjes. Wie weet nog tijdens deze uitzending, want Carla Bruni is uitgeteld. De verhaal van president Sarkozy staat op punt van bevallen... maar gaf nog snel even een interview. Ons correspondent zo direct over baby's en verkiezingen... over peilingen en luiers. Maar eerst bestuursvoorzitter Norten al-Bayrak van het COA... dat de asielopvang regelt in Nederland. Die heeft minister Leers van Immigratie en Asiel verkeerd voorgelicht. Dat is de reden dat zij door de Raad van Toezicht op non-actief is gezet. Volgens Leers gaf zij een verkeerde voorstelling van zaken... over bijvoorbeeld heel concrete bedrijfsinformatie... als financiën, afkoopsommen en personeelszaken. Leers wilde informatie inwinnen over de recente publicaties over Al Bayrak... maar volgens hem lukte het niet om duidelijkheid te krijgen. Ik heb naar aanleiding van de informatie die ik kreeg... een overleg met de bestuursvoorzitter geconcludeerd dat... Uh, gegevens die wij nodig hadden... voor de beantwoording van de Kamervragen... dat die onvoldoende waren, ontoereikend... en ook niet consistent. En dat dat voor ons aanleiding was om te zeggen... Uh, dat moet zo niet. Uh, ik moet erop kunnen vertrouwen dat de gegevens kloppen. Anders kan ik de Kamer niet informeren. En dat is de reden geweest voor uh, de Raad van Toezicht... om uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur... Uh, op non-actief te stellen. Wat was er verkeerd aangeleverd dan? Nou, er zijn... kijk, uh, er, zijn, er is een onderzoek door u gedaan. Althans, er is een... een, een uh, publiciteit geweest over het COA. En uh, dat heeft natuurlijk tot veel onrust geleid. Uh, veel zorgen, ook bij mij. Ik heb, ben er ook van geschrokken, heb ik u gezegd. En dan is het ook logisch dat uh, kamerleden... het naadje van de kous willen weten. Dat wil ik ook. En dus die hebben die kamerleden mij vragen gesteld, zoals dat hoort. En ik heb, om die vragen te kunnen beantwoorden... Bij, uh, de, bij het COA, nadere informatie gevraagd. Opheldering gevraagd. Dan krijg je die informatie en die blijkt gewoon niet te kloppen. Nou, dan uh, zeg ik, uh, wil ik de Kamer goed informeren, dan moet ik echt de goede informatie hebben. En als ik informatie krijg die uh, maar half in orde is, of uiteindelijk in tegenspraak is met eerdere informatie die eerder gegeven is, ja, dan uh, kan ik niet werken. En dat is de situatie geweest die we hebben vastgesteld. Maar heeft u nou te weinig informatie gekregen of bent u echt bedonderd? Nou, laat ik uh, is eerst rustig uh, afwachten wat er uh, zeg maar onder, aan onderzoek zal plaatsvinden. Ik heb in ieder geval uh, uh, zeg maar vastgesteld dat het zo niet kon. En dat we uh, er goed aan zouden doen om er iemand neer te zetten... die objectief die informatie kon geven. En op basis daarvan zullen we uh, verder ook de Kamer informeren. En wat gaat er nu precies uh, gebeuren dan? Nou ja, kijk, uh, er is nu een interim bestuurder... Uh, in de interim-situatie zal worden voorzien, via een interim-bestuurder. Die hoop ik op korte termijn uh, mij de informatie die ik nodig heb, dat die me aanlevert. En dan kan ik de Kamer beantwoorden en dan weten we precies hoe de vlag erbij hangt. Welke indruk heeft u gekregen van het COA? Ja, je, dat is nog allemaal wat vroeg. Hè? Omdat je eerst wil ik de vragen kunnen beantwoorden. Er zijn, uh, en terecht, door de Kamerleden veel vragen gesteld. Goede vragen, terechte vragen. En ik wil daar ook een fatsoenlijk antwoord op kunnen geven. En dat kan ik pas als ik 100 zeker weet dat die vragen kloppen. En dan moet ik dus ook zeker weten dat datgene wat ik aangeleverd uh, krijg... Uh, ...zeg maar consistent is en ook bij de feiten in orde is. En dat was nu niet zo? Nee, dat was zo niet. We, nu waren er antwoorden die weer haak stonden op eerdere antwoorden... en weer haak stonden op informatie die ik eerder had gekregen. En daar kan ik natuurlijk niks mee. Ik kan niet de Kamer informeren met halve antwoorden. Minister Leers in gesprek met Iran, Irene Oostveen en de hele feit, het complete dossier over deze zaak natuurlijk op NOS.nl, waar NWS vorige week maandag voor het eerst berichten over de situatie bij het COA. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting is sympathiek, maar draagt nauwelijks bij aan een herstel van de woningmarkt. Dat meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanmiddag. Nou, de makelaars waren daar al lang achter, want de huidige toestand van de woningmarkt wordt zeer stroperig genoemd. Zo hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer bij een makelaar in Noord-Holland. Even kijken wat hier allemaal te koop is bij deze makelaar in Volendam. Ik geloof 250 huizen op dit moment? Ja, op dit moment staan er in eendam nam 250 woningen in de verkoop. Is dat veel meer dan vorig jaar? Ja, wij zien dus dat twee, drie jaar terug er 70 tot 90 woningen in de verkoop in totaal stonden. Huizen staan veel langer te koop. Ja. Marcel Roeleveld, op 1 juli was die overdrachtsbelasting verlaagd van 6 naar 2 procent. De eerste weken daarna waren er hele positieve geluiden. Ja, klopt. Uh, ook wij hadden meer bezichtigingen, uh, met name bestaande woningen. Het was van korte duur? Het effect was van hele korte duur, ja. En dan de banken? Die zien liever geen klanten die geld nodig hebben. Banken hebben per 1 augustus de gedragscode, de hypotheken, weer aangescherpt. Uh, is het voor mensen gewoon een stuk moeilijker geworden om een financiering geregeld te krijgen... waardoor uh, ja, het heel moeilijk is om in deze huidige markt een woning te kopen... En kun je wel zeggen dat de eerste aanleiding, de eerste oorzaak van de stilstand bij de banken ligt? Je kunt gewoon niet aan geld komen. Moeilijk. Ja, het wordt er niet vrolijker op. De markt ligt er een beetje lamlendig bij. Ja, klopt. Nou, kijken we hier in de etalage. Van sommige huizen denk ik ook, hoe durven ze het te vragen? Zijn die prijzen niet gewoon veel te hoog? Van uh, veel woningen zijn op dit moment prijzen te hoog. Uh, die prijzen zijn allemaal nog gebaseerd op dat het nog een stuk beter uh, ging in de markt. En mensen die echt weg willen, zullen wat aan hun prijzen moeten gaan doen om de markt weer op gang ook te krijgen. Er kwam er alleen zo'n vervelende show voor langs, maar geen klanten hè? Nee, geen klanten. Nee, nee. nee. Mevrouw, wilt u een huis kopen? Nee. Nee. Want u keek in de etalage? Ja, wij zoeken nummer 88, want we zijn met een opdracht bezig. Jullie ook misschien? <laughs> Moet u naar de makelaar? Ik ga naar de makelaar. U gaat toch geen huis kopen? Nee. Wij hebben al een huis. <laughs> al 42 jaar. Oh. Nee, ik dacht van, uh, nou, goh, toch een klant. Maar die mevrouw komt voor een verzekering. Dat kan namelijk ook hier. Ja. Hoe is de sfeer onder uw collega's? Even voor de duidelijkheid. U heeft nog geen mens hoeven ontslaan. Nee, wij hebben, uh, zijn nog steeds uh, in dezelfde bezetting. Alleen met name collega's, grotere kantoren, zie je toch heel erg afslanken. Ga je ook krijgen dat ze... Uh als één pitter doorgaan. Wat zegt u nou? Één pitter? Ja, ze gaan als uh, ZZP'er uh, verder als makelaar... en proberen zo hun, uh, hun bestand op te bouwen. En dan zie je dat de concurrentie heviger wordt. Wat uh, moet er nou gebeuren om die markt vlot te trekken? Daar praten we al een paar jaar over, volgens mij. Ja, uh, ik denk dat de markt alleen uh, vlot getrokken kan worden... als je uh, constructief uh, aanpassingen gaat uh, doorvoeren. Nou, noemt u ze wat? Uh, je moet mensen duidelijkheid gaan verschaffen... Uh, over hypotheekrenteaftrek, over uh, de verlaging van de overdrachtsbelasting. Is dat tijdelijk, is dat definitief? Nu zijn er alleen maar maatregelen genomen die van tijdelijke duur zijn. Mensen hebben geen zekerheid meer wat er gaat gebeuren. Ik denk dat op overheidsniveau daar eens dus, uh, naar antwoorden moet worden gezocht. En verwijt u de media ook wat? Het, het vertellen en het schrijven van dat er helemaal niets gebeurt... Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat op het moment dat je je service gewoon hoog houdt... en het prijsniveau goed gaat aanpassen, ik eh, niet bang ben voor de toekomst. Niet bang voor de toekomst, dat zegt de makelaar. Na half zes spreken we met een hypotheekverstrekker... over het tegenvallend effect van de verlaagde overdrachtsbelasting. En straks ook Huub Stevens, de nieuwe trainer van Schalke Noevier. Bij de, de AWB Helene Geest, hoe staat het ervoor op de wegen? Ja, de spits verloopt normaal. Met de meeste files vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er is één file die echt opvalt. Dat is die op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Spijkenisse en Rosenburg vier kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Door zijn bij Rosenburg twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Huub Stevens, Hup Stevens moet ik zeggen, is vanmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer... van de Duitse voetbalclub Schalke 04. De Limburger keert terug naar de club... waar hij tussen 1996 en 2002 ook al werkzaam was als trainer. Vorige week stapte Ralf Rangnick, Rangnick op bij Schalke... want hij zou oververmoeid zijn. Stevens zat zonder werk en is blij dat hij is teruggekeerd... naar zijn oude werkgever, de huidige nummer 5 van de Bundesliga. Dat is natuurlijk uh, een, een, een bepaald gevoel, omdat je uh, zoveel jaren weer weg geweest bent. Maar aan de andere kant... Uh... Ja, of het dan al hier is of waar dan ook is. Uh, je weet wat voor een uh, opgave dat voor je klaar ligt. En uh, ja, daar loop ik niet voor weg. Ik loop niet voor bepaalde verantwoording weg. Ik ben vijf maanden heb ik uh, uh, wat meer tijd kunnen vinden voor de familie. Ja, en voor mijn kleinkinderen. En daar ben ik ontzettend blij mee geweest. Maar nu was het toch ook weer zo'n moment dat ik het gevoel had dat ik uh, ja, toch weer uh, ja, aan de bak wilde. Kunt u beschrijven wat deze club voor u heeft betekend en betekent? Ja, deze club die is bijzonder. Dat, uh, uh, dat weten de mensen ook die wat hier vaak uh, bij of trainingen of wedstrijden zijn. Uh, de emoties uh, die spelen hier, dat is ongelooflijk. En ja, uh, yeah, het is gewoon zo dat uh, uh, in ieder in die emoties ook meegaat. En dat doe ik ook. Ja, als mens. Uh, ieder mens heeft zijn emoties. En het is ook leuk dat je die kunt tonen. Uh, daarom is deze club ook iets bijzonders. Er wordt vaak aan u gevraagd, he. u moet het altijd weer beantwoorden. Maar wat is dat dan toch? Er wordt altijd gezegd Huub stevens is zo'n zo typische Bundesliga-trainer. Dat hoort hij dan vooral in Nederland. Ja. Waarom bent u, bent, bent u zo gek van deze competitie? Nou, ik ben niet gek van deze competitie. Ik, ik vind de Nederlandse competitie ook interessant. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, ik denk dat mijn werkstijl beter past bij uh, een Bundesliga-club... dan bij een Nederlandse club. En vandaar dat ik uh, ja, daar ook eerlijk in ben. En dat ik ook uh, uh, gezegd heb dat ik uh, in Nederland niet meer werkzaam zou zijn. Omdat ik vind dat uh, ik beter past in Duitsland... Of Elders. Het spel, de mentaliteit, dat bevalt u beter hier? Ja, maar ook de entourage. Ja, als je uh, hier bepaalde thuiswedstrijden meemaakt, ja, is dat fantastisch. En, en, en ook in andere stadions. Want uh, vergeet niet, uh, de Schalke-fan ja, gaat overal mee naartoe. En uh, die zorgen ook dat er vaak uh, in uitwedstrijden een hele goede stemming is. Het was een komen en gaan de afgelopen jaren van trainers hier. Ja, hier verlangen ze ook de landstitel, hè? u ook. Voelt het ook zo'n beetje? Het is gelijk een druk. Ja, maar ik heb gezegd met de landstitel hebben wij niks mee te maken. Want uh, er is maar één club die wat er echt bovenuit steken. dat is Bayern München. En uh, daar hebben wij niks mee te doen. Uh, we moeten kijken wat achter Bayern München gebeurt. En uh, misschien kunnen we daarmee. Ja, dat weet ik niet. Uh, daar ken ik de groep nog niet genoeg voor. Uh, daar moet ik uh, met het uh, uh, trainersteam over gaan praten. Want uh, ja, dit is toch allemaal een korte dag. Want uh, donderdag, dan spelen we weer internationaal. En ja, dan wil ik toch goed voorbereid zijn. Huub Stevens, 47, pardon, 57 jaar, een gelukkige opa, naar eigen zeggen. Maar nog gelukkiger in de Bundesliga. Hij sprak met collega Vlado Veljanowski. Frankrijk maakt zich op voor een unicum, een baby op het Elysée. Carla Bruni, de vrouw van president Nicolas Sarkozy, is hoogzwanger en kan ieder moment bevallen. Het voormalige fotomodel geeft niet zo heel vaak interviews, maar vanmiddag stond de BBC een vraaggesprek met haar uit. Voordat we daarover praten, rond ik hier in Parijs, eerst even deze vraag. Zijn er al weeën? Goede vraag, Tim. Uh, nee, er zijn nog geen weeën, maar uh, iedereen hier uh, die houdt rekening met de datum 3 oktober. Die kun je in je agenda zetten. Uh, de vader van Bruni heeft namelijk in een interview met een Duitse krant gezegd dat hij op 3 oktober weer opa zal worden. Dus daar gaat iedereen hier van uit, 3 ah. oktober. Staat genoteerd. Over die baby heeft Bruni zelf al gezegd dat ze die zoveel mogelijk wil afschermen van de media. Ja. Heeft ze gezegd tegen de BBC waarom ze zich zo terughoudend opstelt? Ja, ze doet dat in het belang van haar kind, zegt ze zelf. Het is levensgevaarlijk, zwaar letterlijk haar woorden als iedereen op straat uh, het kind zou kunnen herkennen. Misschien moet je denken aan gijzelingen of kidnaps en dus zal het Elysée de baby zoveel mogelijk afschermen van de media. Yeah, there's not going to be any exposure for the baby because I'm lucky enough actually to live in France and in France there is a law protecting children. Mm -hmm. Uh for the safety. Um, so you won't allow any picture to be taken or? I won't give any picture. Ja, er wordt dus geen foto uitgegeven door het Elysée. Uh, en zegt ze, ze prijst zich gelukkig dat ze hier in Frankrijk woont... want hier is een wet die het media verbiedt om kinderen uh, herkenbaar in beeld te brengen. Dus er zal altijd een soort vaag gezicht dan van moeten worden gemaakt. Dus dat prijst ze zich gelukkig. Um, dus ze zijn wel heel terughoudend, hoor, op het Elysée met deze zwangerschap. Want ze hebben bijvoorbeeld nooit formeel bekendgemaakt of aangekondigd... dat Bruni zwanger is. Nou ja, die foto's, uh, die zal ze dus niet vrijgeven, maar zei ze... Wel bij, ja, ik kan natuurlijk de paparazzi niet tegenhouden als zij een foto maken van het kind. Presidentsverkiezingen. Iedereen gaat ervan uit dat uh, president Sarkozy meedoet, maar hij heeft zijn kandidatuur ook nog niet formeel bevestigd. Hè? Nee. Kom Bruni in dat interview uitsluit geven? Nou, helaas niet, uh, Tim. Normaal gesproken is het zo dat een zittende president altijd meedoet weer. Maar Sarkozy houdt de kaarten tegen de borst. En uh, ja, men constateert hier, hij staat er heel slecht voor in de peilingen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou hij het gewoon niet redden. Uh, afgelopen weekend verloren de conservatieven de meerderheid in de Senaat. Nou, tel daarbij op uh, de crisis die ook hier woedt. En de pijnlijke maatregelen, die, de impopulaire maatregelen die Sarkozy moet nemen. Nou, sommigen denken wel dat hij misschien weer geen zin in heeft. Nou, als iemand dat weet, dan is het natuurlijk Carla Bruni. De presentator probeerde het wel een paar keer, maar ze trapte er niet in. Sterker nog, eh, Bruni vertelde uitgebreid over het leven na het presidentschap... waar ze alweer naar uitziet. Want ja, wanneer dat ook zou mogen eindigen... ze wil weer graag op toeneen gaan als zangeres. Ja, misschien was dat wel allemaal bedoeld om ons op een dwaalspoor te brengen... en doet Sarkozy volgend jaar gewoon mee met de presidentsverkiezingen. Hoe lang zijn die twee ook weer getrouwd? Sinds februari 2008, dus alweer drie jaar. Dat is langer dan verwacht. Ja, en daar werd ze natuurlijk ook over gevraagd. Ja. En, en, en ja, ze verklaart het zelf een beetje door uh, uit te leggen... dat er twee tegenovergestelde karakters zijn. Hij is heel erg druk... Overal aanwezig. En zij zegt van zichzelf: Ja, ik ben van nature erg stil, teruggetrokken. En dat vult elkaar prima aan. Ze vertelde heel gepassioneerd over de eerste ontmoetingen. Daar op het Elysée in de tuin liepen ze daar. En hij wees telkens naar de bloemen. Noemde dan zelfs de bloemen bij de Latijnse naam. Toen vroeg ze: Ja, hoe kan dat? Hoe weet jij dat? Oh, zei hij: Ik was ooit tuinman, een jaar lang. He zei to me: Well, I was a gardener for a year. <laughs> But I was really impressed, you know, because we were walking around the garden in the Palais de l'Élysée, and he was giving me all these details about tulip and and roses, and and I said to myself, oh my god, I must marry this man. He knows, he is the president, and he knows everything about flowers as well. This is incredible. <laughs> ja, Tim, uh, jij en ik weten dat bloemen romantisch zijn. Je maar het is toch mooi om te weten dat uh, Sarkozy uiteindelijk het hart van Calabruni veroverd heeft met flower power. Flower Power. En op 3 oktober gaan we zien of het een jongen of een meisje wordt. Rolinka, dankjewel. De aangekondigde bezuiniging op de huisartsen gaat averechts uh, uitpakken. Het brengt de zorg verder weg van de patiënt. En het gaat veel meer kosten dan het bespaart. Dat schrijft de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV, Steven van Eyck. In een open brief aan minister Schippers van VWS. De schrijver zit hier bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u reageert op die bezuiniging van 132 miljoen euro... die in de begroting voor 2012 is ingeboekt. Klopt. Iedereen moet bezuinigen, dus u ook? Ja. Dat is ook zo. Ik denk dat we daar ook niet kinderachtig over moeten zijn. Als huisartsen kunnen bezuinigen, bijvoorbeeld door het op hun inkomen te verhalen voor een deel, dan zullen de laatste zijn om daar niet een bijdrage aan te leveren. Maar, maar waarom, is, waarom zegt u dan dat de aangekondigde bezuiniging averechts gaat uit? Omdat het een bezuiniging is die plaatsvindt bij ons inschrijftarief. En dat betekent dat we gekort worden op datgene wat uh, onze financiering is voor de basis van de huisartsenzorg. Dus dan moet u denken aan de doktersassistenten of het gebouw of de verlichting of de auto en dergelijke. En wat voor ons de verlichting bij... of de auto? Ja, alle kosten die je maakt als huisarts en oh ja. die nodig zijn... om überhaupt een huisartsenpraktijk in te richten, die worden door de verzekeraars vergoed per patiënt. Je krijgt er een bepaald bedrag voor, dat heet het inschrijftarief. En de minister heeft nu gezegd, wij gaan korten op dat inschrijftarief. En dat betekent dat, ja, het gebouw, dat gebouw kan je natuurlijk niet snel verkopen. Je kan ook niet snel zeggen van, oh, ik doe andere investeringen, doet het licht niet meer aan. Dus de enige mogelijkheid die wij nu zien, en dat is een mogelijkheid... die ook door steeds meer huisartsen helaas moet worden gekozen... is dat de doktersassistenten, die voor ons echt goud waard is... dat je daar minder gebruik van kan maken. Als je dat gaat doen, betekent... Dan nou, onderbreken ja, ik u even, want natuurlijk. dat zegt u wel. Maar als we kijken naar het totale bedrag van 132 miljoen... omgerekend is dat per huisarts 20.000 euro. Ja, dat klopt. Dan zeg ik, dat kan er toch wel af. Nou, u moet zich voorstellen, er zijn bijvoorbeeld in Nederland 2.500 huisartsen die zijn in dienstbetrekking. Die verdienen gewoon op basis van een CAO een bepaald inkomen. Dus je kan niet zeggen dat halen we van je inkomen af. Maar ook voor die huisartsen geldt dat de gelden met 20.000 euro per praktijk afnemen. Betekent met andere woorden dat, en neem ik bijvoorbeeld Almere, daar zit een gezondheidscentrum, daar werken 60 huisartsen in dienstbetrekking. Ook bij dat gezondheidscentrum wordt 1,2 miljoen bezuinigd. Dat komt overeen met 24 doktersassistenten. Dat kan niet. Die mensen die doen ongelooflijk goed en waardevol werk. Is dat niet in de begroting te schuiven met gelden... om dat geld wel voor die, wat u noemt, primaire, belangrijke eerste taken... Ja, ik denk dat het heel goed mogelijk zou zijn. We hebben ook een aantal suggesties bij de minister neergelegd. Probleem opgelost dan dus? Ja, maar de minister wil dat niet doen. Want die minister die zegt nee, ik heb gezien dat jullie een bepaalde overschrijding hebben van het budget. Die overschrijding wordt overigens veroorzaakt omdat wij dingen doen die de vorige minister graag wilde. Bijvoorbeeld zorgen dat je veel meer zorg dichtbij in de buurt krijgt voor mensen met chronische aandoeningen zoals COPD, ademhalingsstoornissen op latere leeftijd of diabeteszorg of hartfalen of verzint u het maar. Dus er is heel zwaar op ingezet om te zorgen dat je die patiënten kan bedienen. Daar is ook voor geïnvesteerd. Zorg dichtbij staat overigens ook in het regeerakkoord en al op één komt die miljoenennote daar overheen en die zegt nee, we gaan het anders doen. We gaan investeren in ziekenhuiszorg, maar we gaan korter op de huisartsenzorg. Korten op, zoals we dat noemen, de eerste lijnzorg. Ja, en dat is een economische wetmatigheid. Dat als je nou eigenlijk wil bezuinigen op de zorg, dan dien je juist te investeren in de huisartsenzorg. Omdat dat de meest doelmatige zorg is die we in Nederland hebben. Dat is een rekensom die u maakt. Want als je kijkt, schrijft u ook in uw brief, uh, de zorg wordt juist duurder door die bezuiniging. U voorspelt zelfs. 200 tot 400 miljoen euro... We, ja, dat kluk. Kluk. Hoe komt er ja. we hebben uh, bijvoorbeeld doorgerekend wat er gebeurt... als wij niet meer in staat zijn om alle patiënten die we bedienen... ook op een adequate wijze van de goede zorg te voorzien. Dat betekent dat je bijvoorbeeld één keer per week tegen een patiënt moet zeggen... luister, ik kom daar nu niet aan toe, want ik moet iets meer tijd in je investeren. Die heb ik gewoon niet meer, want ik heb taken overgenomen van de doktersassistenten. Ik stuur je door naar het ziekenhuis. Als alle huisartsen dat één keer per week zouden doen met een patiënt... want wij willen dat de patiënten hier zo min mogelijk last van hebben... dan zal dat binnen een jaar al 400 miljoen euro kosten... Dat is heel makkelijk te berekenen, omdat we precies weten... hoeveel duurder het ziekenhuis is dan de huisartsenzorg. Dus vandaar dat wij hebben aangegeven, dit werkt averechts. De minister krijgt nu weliswaar even haar huishoudboekje op orde... van 130 miljoen, maar in het volgend jaar dan stijgen die kosten zo explosief... dat wij verwachten in 2013 dat dan de zorgpremies... opnieuw en veel hoger worden dan nu. Helder, en nu gaat er ook een actie komen. De dokter gaat de straat op op 6 oktober met een manifestatie met de doktersassistenten. Jazeker, wij gaan overigens daar niet echt... Hè, dat is geen staking, want daar hebben patiënten last van. En als er iets niet is, dan, als we iets niet willen, dan is het dat wel. Dus we hebben een landelijke manifestatie... waar overigens nu al 5000 huisartsen en doktersassistenten zich hebben aangemeld op 6 oktober. En eh, dan gaan we met elkaar over de kernwaarden van ons vak praten... en kijken hoe we deze minister en de politiek kunnen overtuigen... van het feit dat ze daar echt niet op moeten korten. dokter Van Eyck, hartelijk dank. En de reactie van de minister na 6 uur.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 De Tweede Kamer steunt het plan van minister Donner om mensen weer voor een identiteitskaart te laten betalen. Begin deze maand werd de kaart plotseling gratis na een uitspraak van de Hoge Raad. Daarop komt Donner met een wet om burgers toch weer voor de kosten te laten opdraaien. De meerderheid is het daarmee eens. De verlaging van de overdragsbelasting heeft de huizenmarkt niet uit het slop gehaald en heeft maar kort effect gehad. Dat zeggen onder meer de Vereniging Eigen Huis en de ING. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten spreekt van een sympathieke maatregel, maar één die te bescheiden is om het verschil te maken. Het openbaar ministerie heeft in het grote vastgoedfraudeproces, ook al bekend als de Klimopzaak, straffen geëist tot zeven jaar. De elf verdachten staan terecht voor onder meer verduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. In totaal zou voor 200 miljoen euro zijn verduisterd. Een aangekondigde bezuiniging op de huisartsen kosten meer dan ze opleveren. Dat schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging aan minister Schippers. Volgens de LHV moeten de huisartsen bezuinigingen op personeel. En dat leidt ertoe dat meer patiënten naar het ziekenhuis moeten worden doorgestuurd. En dus tot duurdere zorg, aldus de LHV. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Obert veel plaatsen schijnt de zon, maar vooral in het noorden zitten er nog enkele wolkenvelden. Vannacht klaart het flink op en gaat er op veel plaatsen mist ontstaan... met soms zicht tot minder dan 200 meter. Die mist kan in de vroege ochtenduurtjes nog blijven hangen. Verder wordt het een zachte nacht met minima van 12 graden. Morgen, als de mist weer is opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon... en wordt het een warme en zonnige dag met maxima rond 24 graden. En tot en met het weekend kunnen we genieten van dit hele mooie nazomerweer. De spits verloopt normaal met vooral files vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ik noem de plaatsen waar u de meeste vertraging heeft. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete Rijndijk, 6 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, een file van 5 kilometer tussen knoopend Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. Er zijn er een paar rijstroken dicht na een ongeluk... Op de A15 van Rotterdam naar Europort waren ook rijstroken dicht bij Rozenburg. De weg is weer vrij, de file is nog niet weg, die is 4 kilometer. Op de A50 van Arnhem naar Os 8 tussen Renkum en knooppunt Ewijk En nog eentje in het zuiden op de A58 van Breda naar Tilburg... tussen knooppunt Galder en knooppunt sint Annabos ook 8 kilometer.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een Sony 94 centimeter Full HD LCD TV, geschikt voor digitenne, UPC en Ziggo. van 449 voor maar 349 euro. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding op is op. Van Experts kun je meer verwachten. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken.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 Zeven over half zes, goedemiddag. We hoorden net al van de makelaar dat het nog steeds niet goed gaat op de woningmarkt. Ondanks de verlaging van de overdrachtsbelasting in juli. Merken de banken dit ook? Daar praten we over door met Maarten van der Molen, econoom woningmarkt bij de Rabobank. Goedemiddag. Een goedemiddag. Meneer van der Molen, wat voor effect heeft volgens u de verlaging van de overdrachtsbelasting gehad? Nou, we verwachten eigenlijk dat het, dat het effect uitermate gering is geweest. En dat komt vooral omdat eigenlijk het effect niet werd gedaan... door de, ja, de verslechtering van de economie eigenlijk, en de berichtgeving daarover. Maar de maatregel aan zich iets wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... sympathiek noemt, maar niet echt tot een herstel heeft geleid. Iets wat uw collega's bij de ING horen typeren als een korte opleving. Maar dat is het dan ook. Zo ziet u het ook? Eh, ja, nou we hebben nou echt, echt data of gegevens hebben nog niet eigenlijk over de, over de effecten van de maatregel. Eh, we hebben wel van de NVM gehoord dat het, natuurlijk dat ze een korte opleving hadden in, uh, in juli. Maar de verwachting is eigenlijk dat het effect in augustus en september eigenlijk uh, behoorlijk is weggeëpt, eigenlijk uh, door de eerder gezegde uh, verslechtering van de economie. En uh, ja, nogmaals, de berichtgeving daarover. Wat kun je als bank doen om dat vertrouwen weer terug te krijgen bij potentiële kopers? Um, ja, ik, ik denk dat het niet zozeer alleen aan de banken is, maar vooral ook de, ja, de omgeving eigenlijk. En dan kijk ik eigenlijk met name naar de situatie in Europa. Uh, heel veel in het nieuws de afgelopen dagen en weken. Uh, met name Griekenland en onzekerheid daarover. En ja, ik verwacht eigenlijk dat er echt een eind aan moet komen voordat we bijvoorbeeld ook in herstel kunnen zien op de, op de woningmarkt. Goed, dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant is natuurlijk dat makelaars, maar ook hypotheekverstrekkers... zeggen dat ook de strengere hypotheekregels bij banken... een remmend effect heeft op het kopen van een huis... omdat het niet mogelijk is. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, er zullen af en toe echt mensen zijn zeg maar, die uiteindelijk geen, niet voldoende hypotheek kunnen krijgen bij een bank. Maar ik, ik, nee, ja, dat was voor de, voor de aanval van de crisis ook het geval. En we hebben wel te maken ook met bezuiniging van de overheid, eh, waardoor ook banken minder mogen uitlenen aan klanten, ook al is het inkomen gelijk gebleven. Dus in, in die zin kunnen mensen ook daadwerkelijk wel minder lenen. Eh, dat, nou, ten opzichte van vorig jaar is het ongeveer 4% minder. En de verwachting is ook dat het ook volgend jaar, doordat de zorgpremies omhoog zijn gegaan, uh, bijvoorbeeld... is dat huishoudens opnieuw minder kunnen lenen voor de aanschaf van een woning. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het, wat het bedrag wat, wat een aantal huishoudens in hun hoofd heeft... wat ze bij een bank zouden kunnen lenen... dat het vaak niet overeenkomt met het, hetgeen ze ja, vijf jaar geleden eigenlijk uh, voor maar, ogen hadden. Maar is het dan wel terecht als ze de vingers wijzen naar de bank... ja, die strengere regels, wij kunnen geen geld meer lenen? Twee, twee dingen... Uh, de banken kunnen ook minder uitzonderingen maken dan, uh, dan, dan, dan voorheen. De banken hebben ook al aangegeven dat ze daar graag over in gesprek willen. van, nou ja, Wat zouden we kunnen doen zeg maar, en onder welke voorwaarden mogen we toch uitzonderingen maken bij bepaalde huishoudens. Uh, maar die mogelijkheden bij banken zijn wel degelijk uh, wel ingeperkt. Dat is het verhaal. Aan de andere kant denk ik ook dat we uh, ja, doordat er gewoon minder... Een kleiner deel van het inkomen overblijft voor, uh, voor, voor de woonlasten. Dat mensen toch ook in de toekomst minder zullen kunnen uitgeven aan, uh, aan woonlasten. Op korte termijn ziet het er dus niet goed uit. Op de korte termijn zijn wij, uh, nou ja, niet uh, hebben we geen ho hele hoge verwachtingen. Uh, en dat zien we eigenlijk ook wel terug aan aantal cijfers. Er komen nog steeds meer woningen te koop. Uh, Transactieaantallen staan toch wel onder druk. Maar er vinden nog wel steeds transacties plaats. En, en, en de regionale verschillen zijn ook groot. Ja, zei zijn er? Uh, nou, toevallig kwam het CBS vandaag met, met dat gegevens. Uh, dan zien we ook bijvoorbeeld dat de prijsdalingen per regio enorm uiteen kunnen lopen. In sommige steden, uh, bijvoorbeeld Utrecht, zien we dalingen ten opzichte van de top van, van, van 3% ongeveer. En in andere regio's uh, zit er bijna een prijsdaling van 20% in, in drie jaar tijd. Dus er zijn ook hele grote regionale verschillen. Ja, de somberheid eh, blijft in ieder geval voorlopig nog eh, het geval op de huizenmarkt. Maarten van der Mode, econoom bij Woningmarkt Rabobank. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is weer flink mis bij de grens tussen Servië en Kosovo. Vier militairen van de NAVO-vredesmacht zijn met explosieven bekogeld... en daarbij gewond geraakt. De explosieven waren waarschijnlijk afkomstig van Serven uit het noordelijke deel van Kosovo. Ook bij een andere grensovergang tussen de twee landen is er gevochten. David Jan Godfroy in Belgrado, wat is er gebeurd vandaag? Nou, je moet je dus... ...situatie zo voorstellen uh, aan de grens tussen Servië en Kosovo. De grenzen zelf die worden afgesloten door de NAVO-vredesmacht, de KFOR zoals dat heet... ...en de wegen in Noord-Kosovo, waar voornamelijk Serviërs wonen... ...die zijn ge geblokkeerd, gebarricadeerd door lokale Serviërs. Nou, die uh, KFOR, dus die NAVO-militairen, die hebben vanochtend geprobeerd... ...een van die bar barricades bij die grensovergangen... Uh, af, te, ...af te breken, weg te halen. En daar zijn de Serviërs heel boos over geworden. In, in die schermutselingen is er waarschijnlijk een handgranaat... ...of wat dan ook, er is sprake van een zelfgemaakt explosief... ...gegooid naar de, uh, de NAVO-militairen. Daarbij zijn, zoals je vertelde, vier uh, militairen gewond geraakt. Maar de NAVO heeft ook teruggeschoten. En daarbij zijn zeven lokale Serviërs uh, gewond geraakt... Die liggen nu in het ziekenhuis. Uh, dus ja, al bij al is uh, de situatie behoorlijk gespannen. Nee, ik moet je eerlijk bekennen, David-Jan, dat ik me niet precies meer kan herinneren hoe dit specifieke grensconflict is begonnen. Nee, ik kan me dat voorstellen. Het is uh, eigenlijk altijd al onrustig geweest in Noord-Kosovo. Uh, Noord al jaren. Maar de huidige situatie die is eigenlijk begonnen in juli. Toen heeft de regering in Pristina gezegd, en dat zichzelf onafhankelijk heeft verklaard een paar jaar geleden, van wij willen de controle over heel Kosovo, dus ook het, over het noordelijke deel waar met name Serviërs wonen. Nou, daar zijn twee belangrijke grensovergangen. En zei de Albanese, uh, de, de regering dus in, in uh, Pristina, wij willen ook de controle over die grensovergangen. Uh, en de Serviërs zeggen niks ervan, want dat zijn helemaal geen grensovergangen. Want dit is Servië. Wij beschouwen dit als Servië. Nou, daar is het allemaal mee begonnen. Uh, er zijn uh, conflicten geweest, ook hiervoor. De NAVO is, uh, is de hulp geroepen. Uh, de blok blokkades zijn opgericht. En dat is eigenlijk al een paar maanden zo. Uh, en nu ja, probeert dus de, de, de, de vredesmacht die barricades op te ruimen en daar komen de Serviërs tegen in verzet. Mag je dan nou zeggen, David-Jan, dat ondanks al die pogingen... tot verzoening van de laatste tijd... we eigenlijk daar bij die grensovergang verder weg zijn dan ooit? Ja, dat lijkt er wel op. Er wordt formeel nog wel gesproken, zelfs tussen uh, Belgrado, dus de hoofdstad van Servië, en Pristina, de hoofdstad van, uh, van Kosovo. Vandaag nog in Brussel onder leiding van de Europese Unie. Maar dat schiet allemaal niet heel erg op. En je, je, je ziet vandaag ook weer dat die, uh, die emoties zo hoog oplopen. He, de Serviërs, nogmaals, die zeggen, Kosovo is van ons, is van Servië. En de Albanese meerderheid in, in, in Kosovo die zegt van nee, wij zijn een onafhankelijk land. En dat lijkt zo wat onoplosbaar. Ja, dan zeg je dus ook dat de NAVO gaat terugschieten uit zelfverdediging, neem ik aan. Betekent dat dat bij die grens weer meer troepenversterkingen gaan komen? Moeilijk te zeggen, nu in ieder geval nog niet. Uh, maar het is ook niet zo eenvoudig om daar troepenversterkingen te krijgen. Want zoals ik zei, alle wegen in Noord-Kosovo zijn zo ongeveer geblokkeerd. Dat betekent dus dat eerst die barricades opgeruimd moeten worden. Nou, dan krijg je dus incidenten zoals, uh, zoals vandaag. Of ze moeten via de lucht worden aangevoerd, die extra troepen... vanuit het Albanese gebied naar die grensovergangen. En dat moet dan met helikopters. Maar ja, dat is nogal een logistieke operatie. Uh, ik weet niet precies wat, uh, wat de KFOR, dus de NAVO-troepen, gaan, gaan doen. Wat zullen besluiten... Er zijn al wat, uh, behoorlijk wat militairen hoor, aan die grens, dus ik denk dat die het wel af kunnen. Maar ja, als het, uh, als het zo doorgaat, uh, ja, die mensen moeten ook afgelost worden op een gegeven moment. Dus dan zal er uh, opnieuw onrust kunnen ontstaan. De klus voor de NAVO, daar is nog niet voorbij. David-Jan Godfra vanuit het dank Dankjewel. wel. Niet-Westerse Tweede Kamerleden laten het afweten in de discussie met Geert Wilders. En een van die Kamerleden is Tofik Dibi, dat zo. Maar eerst de files op Nederlandse wegen. Helene Geest weet waar ze staan. Op een aantal plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. Onder andere op de A9 van naar Alkmaar. Daar staat 5 kilometer tussen knopend en de afrit Haarlem Zuid. zijn twee rijstroken dicht. En ook een file die heel veel vertraging oplevert. Is die op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Tilburg. Tussen knopend Prinsenviel en knooppunt Sint-Annabos 8 kilometer. Daar is de weg bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen via de vluchtschrook. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Als PVV'er Geert Wilders moslims bestempelt als stemvee... en moskeeën als haatpaleizen... laten de allochtone niet-westerse kamerleden het eigenlijk afweten. Ze buigen zelfs mee met de populisten. Dat is samengevat de kern van een opiniestuk... dat vanochtend in de Volkskrant stond... van Emeritus Hoogleraar Interculturele Communicatie, Wassif Shardit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwijt u die allochtone kamerleden precies? Nou, ik heb eigenlijk geprobeerd in dat stuk drie punten aan te kaarten. Het eerste is dat het eigenlijk niet zo moet zijn... dat het partijbeleid van die verschillende kamerleden zo is... als die wil gaan verdedigen met betrekking tot de multiculturele samenleving... dat je dan een allochtonen kamerlid naar voren haalt... om het een en ander te legitimeren. Zoals bijvoorbeeld in der tijd met de heer Tjouroes op het CDA-congres... Of uh, in het geval van de heer Dibi, die straks natuurlijk aan de lijn komt... Uh, met betrekking tot de final, uh, uh, final uh, fatwa... Uh, als het gaat om de herdenking van 11 september. Dat dus is dus één punt. Hè. Dat, dat is eigenlijk de laatste tijd een soort gewoonte geworden. Een allochtoon om het te zijn is niet genoeg. Nee, precies. Uw ja. tweede en punt? Ten, ten tweede vind ik, wilde ik dus aan, aankaarten dat eigenlijk het debat... zoals dat genoemd wordt, integratiedebat... Het ontbreekt aan inhoud. Dat betekent dat de verschillende kamerleden, ook de allochtone kamerleden... Uh, geen uh, tegenwicht hebben kunnen bieden. En niet alleen maar aan Wilders, maar ook aan andere politici... die ook de multiculturele samenleving als mislukt hebben verklaard... of als een begraven experiment, of als een niet nastrevenswaardig uh, uh, einddoel. Uh, de, de, de debat ging alleen maar over de toon... En over niet wegzetten van mensen en niet generaliseren. Maar wat eigenlijk nodig is, is dat een uh, partijleider of een kamerlid... een standpunt moet innemen met betrekking tot de multiculturele samenleving. En zegt, ik sta daar on onomwonden achter. En de anderen zeggen, nee, wij staan er eigenlijk helemaal niet aan. Dan krijg je een inhoudelijk debat. Maar alleen maar roepen dat de toon te hard is en zo, dat... dat creëert geen inhoudelijk debat. Ga meteen even naar Tofik Dibi van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. U reageert niet inhoudelijk, is het verwijt. Ja, ik uh, hoor het verwijt aan. En toevallig vandaag hoorde ik juist uh, het verwijt van een ander... dat ik te veel met de PVV bezig was... en dat ik te veel uh, de multiculturele samenleving verdedigde. Dus er is altijd een groep die vindt dat je... ...fulltime met de BV bezig moet zijn. En er is een groep die vindt dat je fulltime er niet mee bezig moet zijn. En je eigen verhaal moet vertellen. Het is nooit goed. Uh, nou ja, het, is nooit, het is nooit genoeg, omdat het debat ook heel veel emoties losmaakt. Ik merk ook bij deze hoogleraar. Kijk, in de jaren negentig had je het idee van... allegone-politici zijn er voor allegone-zaken, Vrouwen zijn er voor vrouwenzaken. En ik behoor echt tot een andere generatie... ...die juist vindt dat integratie betekent. Dat mensen als ik ook over onderwijs praten en over werk. En over jeugdzorg en over milieu... En dat is um, waar ik me op wil concentreren. En ik herken totaal niet wat um, de hoogleraar zegt over geen weerwoord. Omdat zeker de afgelopen weken en maanden ik constant in de klins lag met de PVV. Ook echt over dat de uh, multiculturele samenleving een feit is. Meneer Shardit, zegt u maar. Wat doet Tophik Dibi dan niet goed volgens u? Nou, uh, hij, hij heeft geen verhaal. Uh, kijk, dat, dat hoort u ook aan uh, wat hij naar voren brengt. Ja, ik wil mij met onderwijs bezighouden. Uh, met uh, huisvesting en andere dingen. Dat ontzeg ik hem terecht niet. Dat moet hij juist doen als Kamerlid. Maar wat maar bedoelt u precies de... met uw betoog? Vandaag de Volkskrant? En nu hebt u de gelegenheid om dat toe te lichten. Allochtonen politici bevestigen populisten. Nou, wat in welk van... opzicht doet Tove Tibi dan niet goed? Nou, alleen... Kijk, wat dat betreft, hè, dus uh, de titel is natuurlijk gekozen door, door de, de krant zelf. Hè, dus ik had een andere titel, maar daar gaat het nou niet om. Ik kan u dat voorbeeld geven van de fi final fatwa. Uh, die zegt uh, in die final fatwa bijvoorbeeld, hè, dat is gewoon een incident. Hè, dus dat uh, de uh, uh, moslims uh, te veel... ...verbonden uh, zijn met de islamitische schriftgeleerden in de landen van herkomst. En dat is juist wat de tegenpartij, dat is dan Wilders en, en, en de PVV, naar voren brengen. Nee, Wilders heeft meteen gereageerd op Final Fatwa, heel boos. Hm. Heeft gezegd. Ja, tuurlijk. Uh, dat even die voor die van de duidelijkheid. Voor dat, uh, pardon, meneer Dibi, ik onderbreek hem even. Ja, even ja. uitleggen voor de luisteraar wat Final Fatwa is. Uh, dat was een oproep. ...aan de nabestaanden van 11 september... ...als een waardig eerbetoon aan de slachtoffers van 11 september. Um, waarin u opriep, even heel kort. Ik riep op om dit moment aan te grijpen... ...zowel de tienjarige herdenking van 11 september als de Arabische lente... ...om dit moment aan te grijpen om de schijnwerpers te plaatsen op de redelijke moslims... ...die net als niet-moslims eigenlijk dromen van dezelfde dingen. Dus goed onderwijs... Gewoon een schone, veilige leefomgeving, een mooie toekomst voor hun kinderen. En dat is ook wat ik uh, bekritiseer in, in het artikel van de hoogleraar: is dat er constant uh, uh, groepen verdeeld worden die zogenaamd andere belangen zouden hebben. Ik denk dat allochtonen en autochtonen in Nederland eigenlijk dromen van dezelfde dingen. En die waarde probeer ik zo te zodanig te. ...vertolken dat zowel een allochtoon als een autochtoon zich daarin zou kunnen vinden. Ik ben ook een kind van een multiculturele samenleving. Ik ben niet in Marokko geboren. Ik woon ook niet in een klein Marokko in Nederland. Dus je probeert als Kamerlid... Um, de ja, maar u, ik vraag, wat, wat, u, mensen, uh, wat u, wat veel mensen raakt. Kijk waar het om gaat is: naar mijn idee loopt u in Fata Morgana achterna van een monoculturele samenleving. Of u nou geboren bent hier of niet, dat is het punt niet. En dat Geert Wilders ook negatief heeft gereageerd. Op die final fatwa. Dat heeft niks te maken met uh, het afkuren van, uh, van, van, van, uh, van uh, de activiteit op zich. Maar omdat hij ook het vermoeden heeft dat u en uw partij willen gaan vissen in hetzelfde troepelwater. Dat is dus dat hele populisme uh, uh, uh, Nee, ik, ik zou geweldigen. iedereen willen aanraden om iets minder met de PVV bezig te zijn en iets meer met het eigen verhaal. Niet alles wat iemand zegt, ook niet alle politie, heeft te maken met de PVV. Nee, dit is een belangrijk niet, ik ben, ik ben, ik ben, nee, want okay. Je hebt het, maar, het maar, maar, over Final eh, Fantasy. Die oproep dat, deed ik omdat ik, ik het belangrijk vind dat moslims zich vrij voelen om hun eigen keuzes te maken. Ga ik even ingrijpen, heren? Want, u, ja, nee, u moet even. Stil zijn, want ik ben niet de baas. Ja. En ik moet ingrijpen, want dit is een discussie die heel goed was, een goede kant op ging en we zijn niet met elkaar eens. Dat is leuk van een discussie. Ik dank u beiden hartelijk voor deze toelichting. Voor morgen in de Volkskrant en natuurlijk ook op de site met Tovik Dibi van GroenLinks en hoogleraar Wassif Shatit. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media overzicht met Mariel Hageman. De oplages van de papierenkranten blijven dalen. Vandaag is duidelijk geworden dat in het tweede kwartaal bijna 4% minder kranten zijn verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd is er ook een hoopgevende ontwikkeling. De digitale edities van de Volkskrant, NRC Handelsblad, het Financiële Dagblad en het Reformatorisch Dagblad worden steeds populairder. De Leeuwarden Courant begint volgende week een experiment met lezers... die de krantenkopij controleren op fouten. Voor zover bekend is het de eerste krant in Nederland die zo'n lezerscheck invoert. De Leeuwarden Courant heeft blijkbaar een select groepje abonnees... dat de krant geregeld beeldt met in hun ogen storende fouten die ze hebben aangetroffen. Hoofdredacteur Hans Snijder vertelt dat hij het idee opdeed tijdens een congres. Een Noorse krant zet ook lezers in bij het nakijken van de kopij. De kritische lezers van de Leeuwarden Courant gaan in eerste aanleg op vrijdagavond... De de zaterdagkrant corrigeren. Volgens de hoofdredacteur snijdt het mes aan twee kanten. Het is een manier om een foutloze krant te krijgen en het bindt de lezer meer aan de krant. RTV Drenthe meldt dat het alle zeilen bij moet zetten om de reacties aan te kunnen op het overlijden van blueszanger Harry Musquet. De regionale zender heeft zijn noodsite online gezet. Via Twitter laat RTV Drenthe weten zo meer mensen van dienst te kunnen zijn. Op het condoliansregister voor Harry Musquet zijn inmiddels zo'n 1250 reacties binnengekomen. Een beurshandelaar heeft gisteren het presentatieteam van de BBC bijna sprakeloos gekregen. De man Alessio Rastani vertelde dat hij droom van een nieuwe recessie, omdat zo'n neergang voor veel mensen juist de manier is om geld te verdienen. Maar wat bij de presentatoren blijkbaar insloeg als een bom was de opmerking van de beurshandelaar dat niet regeringen de financiële crisis oplossen, maar een grote bank als Goldman Sachs. Uh, There's not a time right now to um, wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package. Neither does the big funds. So, Actually, what I would I would actually tell people I want to help people. Uh, people can make money from this. It isn't just traders. What they need to do is learn about how to how to make money from a, a downward market. Op internet wordt druk gespeculeerd of deze beurshandelaar wel echt is of dat er sprake is van een stunt. De Britse krant The Guardian suggereert dat Alessio Rastani mogelijk lid is van een groep met de naam Yes Men, En daarachter gaan activisten schuil die uh, als valse woordvoerders van een bedrijf op beweging optreden met als doel om de ware motieven van zijn organisatie te ontmaskeren. Een boer in Noord-Ierland heeft ingegrepen bij de opnames van een videoclip... van een van de wereldsterren van dit ogenblik, de zangeres Rihanna. De filmploeg had van de boer netjes toestemming gekregen... om in zijn graanveld opnames te maken. Maar de boer sprong op zijn trekker toen bleek dat de schaars geklede Rihanna... op een zeker moment ook niet meer haar minime bovenstukje aan had. Zo vertelde hij de BBC. No, uh, Het that, that felt that uh, Rihanna was dat was, Rihanna uh, meer... More... Het werd de Ierse boer, dus allemaal een beetje te gortig. Het optreden van de sexy zangeres in zijn graanveld. Hij vertelde dat hij met Rihanna heeft gesproken. en dat ze het allemaal wel begreep. We wachten op de beelden. Mariel, dankjewel. Hij is de Mark Rutte van België.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 Dit is Radio 1.